Vanuit Europa hekelde hij het ondraaglijke geweld van het Libische bewind. De doodsoorzaak van Graham is onduidelijk, maar volgens de Oostenrijkse politie zijn er geen sporen van geweld gevonden op zijn lichaam. Mogelijk is hij onwel geworden en in de rivier gevallen.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 Meta de line, metadeline. Perfect challenge. Shoot a every lesson. Bring a blessing. Was Dr. John 71 lentes en still going strong. Op een plaat geproduceerd door de Black Keys. Nou, was een ideetje van zijn kleindochter. Uh, Luisterboekenweek, die is alweer afgelopen. Hè? Uh, uh, voor mij uh, was voor mij. Uh, uh, nee, wat zou ik zeggen? Over die Luisterboekenweek. Uh, gewonnen heeft natuurlijk. Uh, um, je nou? Oh ja, heerlijk duurt het langst. Nou, Stef Visjager, die hem gemaakt had. Dus uh, die oude musical van uh, Annie M. G. Smit, was ontzettend blij. En uh, nou, ik ben, ben nog met haar een borreltje gaan drinken in het café na afloop. Helaas had uh, Hans uh, een niet uh, gewonnen. Oh, terwijl hij toch zo mooi kan voorlezen. Maar hij, heeft wel een, uh, hij is wel geridderd. He? Van de week. Ja, hij is geridderd. Ja, dat is ook weer heel erg goed. Nog even iets over die Luisterboekenweek. Dat is. Uh, ja, je mag dat helemaal niet zeggen, Luisterboekenweek. Uh, van het CMP, CPNB niet. Wist u dat? Ja, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Uh, nou, ja, dat mocht uh, althans niet van de vorige directeur, hè? meneer Kaima. Lof overigens hoor voor zijn inzet voor het Nederlandse Boek. Want uh, CPNB is een stichting van nog veel meer belang geworden onder zijn leiding. Maar dit vond ik altijd raar, hè? Hij zei, luisterboeken zijn geen boeken en die promoten wij dus niet. Nou, dat vond ik een belachelijk standpunt. standpunt. Eh, volgens mij eh, vond die trailer's ook nog geen echte boeken... want CPMB ontfermde zich ook maar half over de Gouden Stroppen voor het spannendste boek van het jaar. Maar goed, dat is nu allemaal anders geworden met de nieuwe directeur. Die beseft dat je anoniem maar beter alles wat met lezen, luisteren en schrijven te maken heeft... kan omarmen en alles promoten, hè? Maar ja, goed, het verschil moet er natuurlijk blijven. Hè? Je hebt maar één boekenweek, natuurlijk ook een kinderboekenweek. Dus daarnaast eh, geen luisterboekenweek, maar week van het luisterboek. Nou, dat wou ik toch nog eventjes met u delen, deze details. Doet er verder helemaal niet toe, hoor. Goed. Ah, laten we maar gewoon naar een uh, heel mooi luisterboek gaan luisteren. De Vlaamse uh, schrijfster uh, Annelies Verbeke heeft een uh, bijzonder talent. Ik weet niet goed hoe ik het moet omschrijven... Uh, haar de hè getiteld Slaap, dat vond ik heel erg goed. Ik vond het een beetje verontrustend, maar ook een heel geestig verhaal... over een jonge vrouw die aan slapeloosheid leidt. Het boek werd links en rechts uh, bekroond. Uh, en ook haar verhalenbundel Groener Gras, dat vond ik ja fascinerend. En Stef de Papen van het Geluidhuis uit uh, Antwerpen... die maakte van drie van die verhalen uit dat boek uh, ja, een soort hoorspel... Zelf noemen ze dat dan audiofilmt. Luistert u maar naar Lola. Dat is een tragisch, poëtisch en lichtjes absurd portret van een vrouw... die verliefd wordt op een stier. Jawel, alles wat denkbaar is in deze wereld, gebeurt. Alles wat naar nou verlang, dat laat wel lang op zich wachten. Heel lang. Misschien moet ik gewoon minder verlangen. Lola fietste vaak. En haar tochten duurden steeds langer. Volgens haar familieleden werd ze daartoe gedreven... door huwelijksproblemen en werkloosheid. Zelf wilde ze het niet zo ver zoeken. Ze fietste zomaar. Ze had erg gespierde benen. Natuurlijk dacht ze onderweg wel eens aan minder prettige dingen. Misschien moet ik zelfs maar één ding willen... Ik heb altijd proberen te kiezen tussen een goed huwelijk en een interessante job, maar mijn man die gaat toch weg. En als ik werk, dan kan ik niet fietsen. Ja, één ding willen. Maar wat moet dat dan zijn? Kunst zegt mij niks, competitiesport niks. Geld en status ook al niet. Misschien begon ze daarom voor het eerst in haar leven hevig naar een zielsverwant te verlangen. Vaak stopte ze bij een groot weiland even buiten de stad. En het is daar dat dit merkwaardige verhaal begint. Die staan te grazen Ik vind dat zo mooi Oh nee Er komt iemand Jij ziet precies graag koeien hè? Ik haal mijn schouders op En blijf recht voor mij uitkijken Die staat wel heel dicht bij mij Ik trek wat mos Van een houten paaltje zo met mijn vinger Kennen jullie hek? Ik schud van neen Jawel, die hebben het hekrund ontworpen. En tot op vandaag is dat de beste poging om een oeros na te maken. Weet je wat dat? Dat is een oeros. Nee, jawel, die is al sinds de middeleeuwen uitgestorven. Hij probeert indruk te maken. Die heeft die zin ingestudeerd. Gehoord dat? Hij heeft mij al meer bij de wijs in staan, natuurlijk. Je kunt het hele jaar buiten staan en je moet dan niet naar omzien. Maar jij komt hier dikwijls. Doe uw ogen van mijn gezicht. Ik ben uh, boer, Boer Bert. Aangenaam. Je zei niet veel van zeggen, precies, hè? Al die beesten, hè, hier, die zijn van mij. En het land ook, hè? Ik knik. Kort. Zo'n nekrunt, dat produceert ook minder methaangas. Dus beter voor het milieu, hè? Hoe heet die daar? Ah, je kunt dus toch klappen. Ik wijs naar een jonge stier die kwaad te vliegen van zijn kop Mijn lievelingsdier. Goh, die nee niet echt een naam, maar... Mocht jij er een bedenken als je wilt? Lola! Dat, dat, dat is wel een stier, hè? Ik haal mijn schouders op. Ja, Oké okay, okay dan, hè. Vanaf nu eet je stier Lola. Hoe eet jij? Lola? Oh, dat is gemakkelijk vet ontaan dan. het gevoel dat Lola haar begreep. Ze zag dat in zijn ogen. Ze zocht hem zo vaak mogelijk op. Als Bert niet in de buurt was, bleef ze langer en vertelde ze soms wat over zichzelf en over Luc, haar man. Lola, jij wilt dat wel weten, hè, Lola van Luc. Hè? Dat Luc mijn collega op mijn werk was en dat hij mij gevraagd heeft om te trouwen. Dat ik dan geknikt heb en stil afgewacht wat dat er zou gebeuren, hè, Lola? En dat hij drie jaar later wou scheiden... Verdamme, zeg, dat is eigenlijk iets. Zeg, doe die mond eens open. Lola, Lola, wilt gij scheiden? Is dat? Ik schud mijn hoofd. Ik weet niet wat ik daaraan kan toevoegen. Lola, wilt gij teengaan? Lola? Lola? Lola. Oh, zeg dan toch eens iets! Zeg, zeg eens iets! Zeg eens! Oh. Ik, ik kan het niet meer aan. Ik kan. Ah, jij weet alles over rechtscheidingen en alles over mij. Hè? Ik voel mij zo goed bij u, Lola. Iedere keer dat ik u zie, dan gaat het beter met mij. Dat is precies. Alsof dat iemand eindelijk de chauffage heeft opgezet. Haar moeder en Luc, die het altijd roerend eens waren over alles wat Lola aanging interpreteerde de rust die in haar was neergedaald als een toegenomen afwezigheid. Toen ze zich zoals elke woensdagavond in het ouderlijk huis over hun aspergeroom bogen... hielden ze Lola een paar minuten in de gaten. Daarna wisselden ze een veelzeggende blik. Fietst ze nog zoveel? Oh, constant. Constant. Mm -hmm. Ik zie ramper nu op een dag. Mm. En zij gaan nog van plan te scheiden? Ja, maar ze wil het niet, hè. Nee, Lola? Lola? Lola. Ja, je ja. weet dat je hier altijd welkom zult zijn, Lux. Ja, dat zal wel moeten, hè, want die soep, dat doet niemand hun aans, hè. <lacht> Zij legt haar hand op Lux hand. Hij trekt niet terug. Wilde jij weten wat erin zit? Nee, nee, nee. Keukengeheimen zijn even goed geheimen, hè. Oh, dat zullen jij inderdaad moeten blijven komen. Dat zal wel zijn, ja. <lacht> Ik voel dat hun ogen terloops langs mij glijden. Ze glimlachen naar elkaar. Hun gesprekken interesseren mij niet. Altijd hetzelfde, ik luister al lang niet meer. Hoe zou het met Lola zijn? Het regent. Hij zal wel op stal staan. Ja, ons Lola. Ze is altijd waar geweest. Soms zijn die dagen al een stukje geworden. Ah, mijn vader. Wij dachten altijd aan een mat verandering. veranderen. Ik doe, godverdomme! Ik glimlach naar vader. Luc en moeder zwijgen. Ze weten dat vader een slecht hart heeft. Het werd een mooie zomer. Bert stelde Lola zijn nieuwe hekrunderen voor. Prachtbeerst, nee. vind je niet? De vaarzen waren stug en stevig en eisten een stuk van de wei op. Daar stonden ze, met vijf, te grazen, in groep. Nu en dan wierpen ze een vijandige blik op de rest van het vee. En, eh, uh, is mij maar. Daar is hij, mijn Lola. Lola, hier! Oh, je moet hij zien glimlachen en haar armen openen aan Lola. Mijn lieve Lola. Hier, uw celde. Hoe dat hij zijn paarse tong daar rondkrult. Alles is goed dat ze die streelt. Pas op mij, Lola. Hoi, mm. dag bijna, Lola. Dag, he. Ik knik, kort. Kijk, Lola. Bert hebt af naar zijn schuur klim ik nog eens over de draad. Dan kom ik bij u staan. Zijn wij ook een groepje. Dan zet je minder alleen. En dan zal ik je nog eens borstelen. Oh, mijn lieve Lola. Dan kunnen wij nog eens wild door de wei lopen, hè. En samen loeien. <totstuk> Wanneer nekrunderen worden dat heel erg onrustig van? Ah, ze vertrekt. En dat stier mag volgen, hè? dat is toch ongelooflijk? Tot aan draait. En ah, ze kruipt erover, ja. Oh, oh. En dat stier kijkt zijn ogen naar zijn kop. Ze zwaait. Je verdikke pijzen dat hem terugzwaait met zijn kop. Zo, Luxke. ja. Toen de eerste najaarsbuien de veldwegen in slijkpoelen veranderden... ging Luc eindelijk bij Lola weg. Haar moeder hielp hem bij het inpakken. Toen Lola ook een handje wou toesteken... Laat dat, Lola. En je kunt een tijd niet meer komen eten... want de buren die roddelen over uw scheiding. Ja? Wacht tot het wat is overgewaaid. Oh, je, je zou verwachten dat ze nu toch iets zou zeggen. Hè. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat we elkaar zien. We hebben godverdikke drieënhalf jaar tafel en bed gedeeld al, Ja, het verbetert oh. er niet op. Hm. Lola? Lola? Lo ja, ja. ga wat bij het raam gang. Die doos ook, Luxke? Ja, ja, ja als je wilt. Hè. Oh, dat is heel lief. Dank u. Ik wacht uit beleefdheid tot ze helemaal klaar zijn. Dan trek ik mijn laarzen aan... En steken een selder in mijn zak. zijn achterpoten gaapte een zichtbaar gebrek. Bert had hem toegetakeld. Haar vriend was geen sterrenbeeld meer en leed haar hevig onder. Voor mij maakt dat geen verschil, Lola. Hij moet daar weg. Waar is mijn auto plankje Ik zal hem eens. Lola, allee, weg ze nu! Ik slaak met mijn plankske tegen Bert zijn gezicht. Hij maakte me net runderen zot, Lola. Wat, wat, wat kost ik doen? Pas op, Lola! Mijn Lola stapt weer naar die afrastering. Ze wil weg. Dat komt niet meer goed. Lola, ga het! No. Ik kon toch niet weten dat jij dat zo erg zou vinden? Het is nog altijd een prachtbeest, hè, Lola. Een nos groeit minder snel dan een stier, maar hij krijgt veel mooier en smakelijker vlees. Oh. Dat had hij niet mogen zeggen. Ma wacht even, wacht even. Zie, heb je dat al gelezen hier? Nee, wat ah, Hier, hier. Dat berichtje over de boerderij. Boer Bert. Dat is toch die van uh, VDB, van, van de branden? Zijn achterkanaal? Nee? Ik weet... Ik... niet. kom, het is ook ah, nee, iets. Is, is, hier, de boerderij van boer Bert, VDB, brandde af... en de aanpalende schuren. eveneens. Meer een deel van het vee kon in alle rijen worden afgevoerd. Eén van de ossen werden, werd gestolen. Boer B ontsnaapt dus slechts op het nepertje aan een vlammenzee. Citaat, ik zocht... Ik, ah, ik zocht voor de eerste keer in mijn leven psychische hulp. Een anonieme tipgeester meldde aan de politie... dat er een os in de tuin van haar dochter... Is dat nu voor een raar bericht, hoor? Nee? Kom, Luc, het is ja. koud. Toen de politie bij de verdachte aanbelde, was de tuin echter leeg. De agenten konden zich moeilijk voorstellen... dat ze erin geslaagd was het dier in haar woning te verbergen. Hoewel ze geduldig en aardig waren, kwamen ze geen meter verder. Godverdomme. Probeer ga eens, Michel, want dat komt dan niet zo uit dat, dat maske. Ik kon je niet iemand een dag naar de botten doen aan een gesnijde koei. steers van een koei dat kun je niks afsnijden. Oh, snijden. dat is mogelijk bezeden, Michel. Ja, kom. Uh, mesken, kijk, ik ga nog hier een keer vragen... Uh hebt u het dier in uw woning verborgen. Kom, kom, kom aan. Niks, Ken. Wana? Voilà. Ja, ja, wana, wana, wana. Lola zweeg, tot ze haar met rust lieten. Ja, een hoop lawaai achter, want uh, de boys van uh, een dame van Zorita... zitten nog uh, te op te ruimen en zo. Maakt helemaal niet uit. Wat is een prachtig verhaal, vind je niet? En ook zo mooi gemaakt. Het verhaal Lola uit de bundel Groener gras van Annelies Verbeke. Regie en bewerking, Stef de Papen en de uitgeverij. Het Geluidshuis was hij te hoesten. Nou goed, uh, het is tijd voor Rex. Rex van Beuningen. U weet het, zelfbenoemd popmuziekkenner... heeft weer een muzikale vondst die hij met ons wil delen. Goed gezocht heeft hij weer. Want Rex zou Rex niet zijn als hij niet doorgaat met zoeken tot aan het gaatje. En waar dat bij hem ligt, ja dat is elke week weer anders. Jan Ewaus, praat met hem. Een hartelijk goedemorgen. Ah, we zijn er begonnen. Rex van Beuningen. Ah. Ja, Rex. Het gaat snel. Goedemorgen, Jan Eemans. Zo zit je nog uh, zo in zo de Intercity. Of Jan, dan zie je een raadje trokken en dan komt die microfoon. En dan is we hè? Inderdaad, mag ik vandaag uw gewaardeerde aandacht voor Rudy Wairata, een grote stilgitaarspeler van Welleer, met zijn natuurlijk trouwe begeleiders de Amboina Sereneders. Laat ik die vooral niet vergeten, want Rudy Wairata kreeg natuurlijk alle spotlights, maar enfin, hij werd door een zeer zeer goede band begeleid. Enfin, uh, Rudy Wairata, uh, mensen die uh, van de Hawaii-muziek houden, die zullen weten waar ik het over heb. Een grote man in de, ja, wat ik zei, de steel uh, Grote hits van hem waren Hilo March, de Royal Hawaiian Hula, de uh, Bali Bali Boogie. Uh, volgens mij hebben we van de Bali Bali Boogie hebben we al eerder uh, aandacht hebben besteed. Maar ik, ja, af en toe trek ik het plaatje weer uit de kast. Ik kan me voorstellen. Uh, wij schrijven. Wees schrijven. Oei, oei, oei, Eind jaren 50, begin jaren 60, denk ik, de hoogte, hoogtijdagen van de Hawaii-muziek. Jij was een jaar of twintig. Ik kan niet zo goed rekenen. Eigenlijk, dat is jammer. Maar het zal zeker een jaar of. Nou ja, ach, achter in de tien. Achter in de tien. 18, okay. 19, denk ik. Zo. En wat vond, je, wat vond je toen? Want dat interesseert mij de dan. Hawaii. Wat vond je toen van Rudy Wajrata? Enfin, er was een grote strijd gaande tussen twee grote stijlgitaristen van de, de gordel van Smaragd. Het was aan de ene zijde uh, Georges de Vretis, aan de andere kant uh, Rudy Wajrata. En de ene kwam wat eerder naar Nederland uh, van, uh, vanuit uh, de, uh, als de eerder genoemde gordel van Smaragd. En uh, later kwam, ik meen dat uh, Rudy Wajrata eerder in Nederland was, maar ik, dat, kan, dat wil ik vanaf zijn eigenlijk. Maar, maar, maar, maar kon, jij, kon jij het verschil tussen die twee horen? Ja, dat zeker wel, ja. Er dus zat verschil tussen. Ik kan eigenlijk dat niet in worden vangen. Maar de ene was wat lyrischer, de ander wat sneller. Enfin, had Wajerata had, had, had bijvoorbeeld een wat fellere attack, zou ik maar zeggen. Dat heb je heel goed omschreven. He. Uh, Rudow, Wajerata had dat een fellere attack dan Georges de Vries, Maar vlak Georges de Vries ook niet uit. Nou, zet Rudy maar op. Ja, ik heb hier een plaatje van uh, Rudy en zijn Ambona Sereneders. Dat luistert naar de naam As de Toké. En als de Toké toke is een soort hagedis. Dat wordt in het liedje ook uitgelegd. Uh, hagedis zevenmaal enfin, uh, van zich laat horen. Ja, dan, uh, dan uh, is het. Uh, bingo. Is dat is bingo. Dat dus is een rapenkaar. <laughs> ja, ja, ja. Zal hij uh, een stukje van daarvan laten horen? Even om erin te komen. Dan ja, ja. een grote. Oh. Even aan het begin hè. Het is altijd moeilijk. Voorzichtig, hè? Dit De, de studio is een beetje donker, hè? Ja, daar ja. Ja. komt hij, Ja, daar komt Hij zit ook in de nacht, hè, natuurlijk. Ja, daar komt-ie. Daar oh. komt hij hè? Oh. Dit, ik ga mijn heupen weer hè, met dit nummer. Dan ga ik helemaal uh, de oude hula doen, hè? Kan, kan niet laten Jan. Laat me maar even. Want toppen is een hagedis, maar dan een groot formaat. Een grote hagedis. En iedereen op een bonbon is blij dat hij bestaat. Is blij dat hij Want bestaat. Nou, we gaan het zo helemaal uh, beluisteren. Ja. Ja, inderdaad, he. die attack, het valt meteen op, hè. Ik zal even zijn attack laten doen. Kijk, kijk, kijk. Maar het blijft ook, het blijft ook zoet. Het is een soort zoete attack. Maar dat zijn de palmbomen en die hele speer van de ambonen Ja, hij heeft niet die agressieve speelstijl die jij zelf hebt, bijvoorbeeld. Dat klopt, maar ik ben van een andere generatie. Ja, en je uh, bent meer van, van, van de houtzagerij, zou ik maar zeggen. Uh, ja, zo zou ja, je dat kunnen noemen, ja. van de ijzersleperij, wat je wilt. Ja, ja, ja. Dus, um, maar goed, ik, wil, ik vind het ook leuk hè, om die oude plaatjes weer naar boven te halen... zodat de mensen uh, in de nacht die oude plaatjes weer eens uh, horen... En, en, en daarvan kunnen genieten. Kan nergens anders, uh, Rex? Nee, alleen in de nacht van het goede leven, liever. Ja, overdag kan je het wel vergeten... dat je Rudi Wajraten mm, Rudy of... langs hoort komen. Mm, minder, hè? Minder. Zullen we Rudy maar... Uh... Ah, ik, ik kan niet wachten, hè. Ik sta leren. Zet oh. hem maar op, Rex. Ja, want mijn heupen die zijn al aan het bewegen. Daar en tot, tot volgende week, Rex. Tot volgende week, Jan. Het is Maar dan in groot formaat En iedereen op een bon is blij dat hij bestaat Want als de tokketokker roet en doet het zevenmaal Brengt dat geluk aan wie het hoort, zo zegt een oud verhaal Wanneer dan ook een jongen een aardig meisje ziet Kijkt hij haar aan en lacht haar toe en zingt voor haar dit lied als de tokke zeven maal heeft geroepen, lopen wij langs Ambonstraat. Als de tokke zeven maal heeft geroepen, heb ik amor op mijn hart. Dan weet ik dat je het goed vindt als ik door je strek. dan weet ik. Blijven als ik in je ogen kijk, als de tokkers even maal niet geroepen, heb ik aardig. Als ik goed vind, als ik door je haren strijk... dan weet ik dat je blij bent als ik in je ogen kijk. Als de zeven maal heeft geroepen... heb ik amor op mijn hart. Wat een heerlijk nummer. Nou, te gek. Dank je wel, Rex. En dank je wel, Jan. Uh, volgens mij zijn we toe aan het mysterie van Emily. Ja, toch? Uh, kunt u maar liefst uh, drie knijpkatten winnen... als u al na het eerste fragment weet over wie of wat het uh, mysterie gaat. En na het tweede fragment nog uh, twee en na het laatste fragment nog één. Want u begrijpt, ik ga een verhaal vertellen... en dat is opgedeeld in drie fragmenten enzovoort. enzovoort. U kunt bellen met 0800 1121. En naast die knijpkatten heb ik ook nog een leuk boekje van... Uh, uh, Charles van den Broek. Namelijk verstripte uh, uh, liedjes van uh, Cornelis Vreeswijk, Ja, Cornelis Vreeswijk. Nou, um, voordat je het voordat je beetje start, Jim, uh, zal ik even zeggen... Um, ik had het in het Haags, in het Amsterdams, in het Rotterdams... in het uh, Oost-Noord-Nederlands kunnen doen, of in het Brabants. En um, ik vroeg aan uh, Jan, hoe zou ik het doen? Zei hij, ja, nou, doe maar Brabants. Dus, maar dat is verder, betekent verder niks. Oké, okay, kom. Weet je wat met ons dus is? Ja, weet je wat het dus is met ons? Dat je ons uh, dus nooit twee dingen tegelijk moet vertellen. Ja, dan zeggen ze dus uh, eerst van mijn zus en mijn zo. Precies, en dan is het daarna ineens van. Uh, ja, toch en eigenlijk dus niet. Of zoiets. Nou, ja, dan haken wij dus af. Want ze vullen de eigen zakken. En bij de pomp betaal je suf. Met hun met dit en met dat. Ja, dat zeg ik. 0800 1121 als u denkt te weten en wat gaan we hier draaien oh ja natuurlijk een fijn lied van Cornelis nee ik zie het niet zitten ik ben bijna zat yeah yeah want terwijl iedereen wel eens een snabel maakt heb ik altijd pech gehad het regent en het hagelt en dan is de lucht weer blauw en dan zit je lekker op een paling te kouwen En dan koudt die paling jou Ik moet er niet aan denken Ik denk dat ik gauw verdwijn uit deze droevenis En dan loop ik te denken aan de voetbalpoel Maar die is ook altijd mis Nee, ik zie het niet zitten Ik ben het bijna zat mm -hmm. Want terwijl iedereen wel eens een snabbel maakt Heb ik altijd pech gehad Ik brak die spaarpot open ik verlangde naar een luxe slee En daar stond die knaap met zijn sigaar En beluisterde mijn idee Hij dacht zeker dat ik miljonair was Of een man met een stenen huis Hij zei man ik heb hier uw handel Zo zuiver als het rode kruis Daar ging ik op de snelweg Daar zit me een kuil in het land maar die wagen was 85% ijzerdraad en isolatieband Nee, ik zie het niet zitten Ik ben het bijna zat Ja, yeah, ja. Yeah. Want terwijl iedereen wel eens een snabbel maakt Heb ik altijd pech gehad Zaterdag, alles mag Lekker rustig de stad ingaan En daar staat me een pusher bij de naam van Karel En die bood me vertrouwelijk aan Speciaal voor mij, honderd ballen Superweed heerlijk rijp. En toen zat ik me daar de hele avond te lallen met kamelenkak in mijn pijp. Nee, ik zie het niet zitten. Ik ben er bijna zat. Yeah, yeah. Want terwijl iedereen wel eens een snabbel maakt, heb ik altijd pech gehad. Nee, ik zie het niet zitten. Ik ben er bijna zat. Mm -hmm. Want terwijl iedereen wel eens een snabbel maakt, heb ik altijd pech gehad. Nee, ik zie het niet zitten. Nee, ik, het niet. ik ben het bijna zo. Ja. Want terwijl iedereen wel eens gaat. Het... Uh, aan de telefoon, uh, allereerst Ed. Goedenacht, Ed. Hallo, Adeline. Hey, zeg, Ed, heb jij een lekkere zondag gehad? Ja, heerlijk. Ja, wat heb je gedaan? Sorry. Wat heb je gedaan? Uh, Eerlijk niet veel, maar daar geniet ik juist van, van niks <lacht> <licht> doen. <laughs> Oké. Okay. En dat komt nog een dag na morgen. Ja. Dus op een dag is denk ik al Koninginnedag. Ja. Doe je daar iets aan? Is dat, is dat leuk in Nijmegen? Uh, Nijmegen doet niet zo veel aan Koninginnedag, hoor. Oh. Dat is, uh, nou, wat moet ik zeggen, het geëikte, Je ken je wel. Ik geloof dat de kinderen hebben een beetje een uh, kinderspelen hier en daar. Maar ja, geen is vrijmarkt? Al... Is er geen vrijmarkt in Nijmegen? Uh, ja. Is er ook. Een hele grote op de Goffert. Een bekende Goffert, dat, dat, dat ken je vast wel. de Goffert, hij was wel groot. Ja, ja, ja. Dat is een heel groot park. En daar, uh, daar schijnen ze nu al. Want er stond een stuk in de krant. Dan mag je niet met de auto naartoe. Dan moet je op een andere manier komen. Want er uh, schijnen mensen, de grote, die verdringen de kinderen vooral. Oh, ja, oké. Ik heb er vroeger ook eens gescheiden. Het is afschuwelijk. Die grote mensen die zijn dat, <laughs> te dood. Ja, dat is schandalig. Nou, dat vind ik wel leuk in Amsterdam is het Vondelpark is uh, gereserveerd voor kinderen. Dat is ja. eigenlijk de leukste plek om uh, naartoe te gaan. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook voor de zeker hier ook moeten doen. Ja. Maar voor de rest is er, is er weinig te doen. En voorheen had je altijd vuurwerk, maar dat is, dat is overal afgelopen, geloof ik. Hè. Ja. Ik, lig oh, ik lig lekker te slapen en daarna ben ik snel vertrokken. Ik vind ja. het helemaal niks. <laughs> dat hele koning de dag niet. Ja, ik vind het wel leuk van de andere kant hoor. Ja. <laughs> nou goed, wie denk jij dat het is, Ed? Ik dacht Diederik Samson. En hoe kom je daar zo op? Nou ja, omdat ik iets... Dan ga ik het niet meer precies reproduceren. Maar er was iets van... Uh, dan doen we toch niet meer mee of zoiets, zegt jij, geloof ik. oh oké. Okay. Brabants. Oké. Okay. Nou, eh... Nou, uh, die... dus het zal fout zijn, dus ligt er voor de hand. Ik ja. Nooit... <laughs> het is hartstikke fout. Hartstikke <laughs> fout, Ed. Tuurlijk. Dat maakt helemaal niet uit. Ik vind niet erg. Ik ben blij Dankjewel. je weer even gehoord te hebben. Dank je wel. Oké, okay, doe. Tot volgende keer, hè. Dag, ja, dag. Uh, Tweede beller is uh, Timo. Goedenacht, Timo Goedendag aan Lien. Alles goed? Jazeker. Heb jij iets te melden over vandaag of dit weekend nog iets leuks gedaan wat we moeten weten? Nou ja, ik ben zelfs uh, altijd radiogebonden. Ja, radiogebonden. Hoe vond je het bandje? Oh, sorry? Hoe vond je het bandje uit Eerste Uur? Ja, leuk. Lekker toch? Ja, leuk. Oké, okay. nou goed, je zit niet op je praatstoel, ik merk het nou. al. <laughs> Laat ik zeggen, een veel kleurgezelschap. Ja, ja, nou ja, inderdaad, het was hier erg vol. Ja. Um, wie denk jij dat het is? Ik dacht een Nederlandse kiezer. Oké, okay. en waarom dacht je dat? Nou, vanwege je aanwijzingen: ze zeggen dit, ze zeggen dat. Uh, ja, nou ja, goed, uh, dat is dan de kiezer die zeg maar iedere keer. Uh, dan weer met deze wind, dan weer met die wind mee Oké, okay, nou, ik vind het heel aardig gevonden. Ja. Maar het is niet goed. het <laughs> zo Leuk, heerlijk he? om te zeggen. Heb ik dat. Nou, het dat is helemaal niet goed. Nee. Oké, okay, nou, Timo, blijf luisteren. Ik ga dat de volgende voorlezen, ja? Oké. Okay. Doeg. Hoi. Dus zijn we allemaal meteen blij als iemand maar één ding komt in plaats van honderd. Ja, maar zo zit het dus in elkaar. Al dat gezeik over procentje hier en procentje daar. Ja, en er komt zeker die procenten hier en daar zul je bedoelen. Ik hoef geen procent, maar ik wil gewoon tanken. Maar, maar daar hoor je ze helemaal niet over, hè. Dus des te beter als iemand gewoon niks loopt te Hans Kazanen met mooie praatjes en al die cijfers. Maar dat iemand gewoon zegt waar het allemaal toch komt... Klaag, toch? Oh, yeah. 0800-1121... Als u denkt te weten over wie dit gaat. En wat gaan we draaien? O oh ja, er uh, was een vriendin uh, van mij. Uh, uh, ik zat vroeger in een band. Uh, Kees of tomatoes. Annemieke, Annemieke Tettero, Die stuurde mij een, een, een liedje. Ah, dat moet ik even laten horen. Het was Koninginnedag. Dat is van haar vriendin Marga, uh, Marga Groof. En uh, nou, ze hebben er ook een filmpje van gemaakt. Je moet maar zo opzoeken op YouTube. En uh, nou, het klinkt zo. Het was een mooie lentedag voor de kleine meid. Ze had het hele jaar gespaard, voor een spel had ze geen tijd. Zo liep ze met haar spulletjes op het gezicht, een blijde lach. Vandaag zou ze prinsesje zijn, het was koningin het dag. Het was koning in de dag, het was koning in de dag, het was koning in de dag, koning in de dag. Liesje had geen ouders meer, die waren heel lang dood. Bij oma kon ze niet terecht, lag dronken in de goot. Haar kleine terkeldodeltje was al wat ze bezat. Hij was haar trouwe makkertje in die grote stad. Het was koning in de dag, het was koning in de dag. Was koning in de dag, koning in de dag. Zo liep ze met haar spulletjes naar het plekje op de straat. Vlijde neer haar dekentje, verkocht tot s avonds laat. Ze ging naar huis met heel veel geld Maar wat gebeurde toen Een rover kwam de bosjes uit Hij ging iets lelijks doen Hij sloeg haar neer, ging naar de kroeg En dronk van Liesje spoen Het was koningin in de dag, koning in de dag. En nu lijkt het alsof het nummer is afgelopen, maar dat is het helemaal niet. Want nu mag je kiezen majeur of mineur. En natuurlijk kies ik majeur. Maar Liesje werd gevonden en de mensen waren kwaad. Ze vonden draden slechte man en gooiden hem op straat. Liesje kreeg cadeautjes en daarnaast ook heel veel poen. Zo zie je maar wat koning in de dag met je kan doen.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 Nou, leuk toch? Annemieke en Marga. Um, aan de telefoon heb ik Sikko. Goedenacht Sikko. Goedenacht Adeline. Zeg, wat, uh, hoe gaat het met de, met de chocola? Goed, ik heb het net tegen gezegd. Ja? Wij zijn met miljoenen leeuwtjes bezig. Oh. Voor de, de EK. <laughs> Dat oh. gaat per 20 pallets tegelijk. Elke pallet zit er zo'n 1500 leeuwtjes. <laughs> Dan heb je al le 350.000 leeuwtjes. Allemaal van chocola. Ja, en een mooi kleurtje erop. Ja, ja, tuurlijk. Oranje manen. Ah. Het lijkt me niet lekker. Nee? Ja, helemaal niet. Nee, dat nee, lijkt me ook helemaal niet. Nee, wel. Ja, wel, het is hartstikke lekker natuurlijk. Ja, nee, je krijgt er puisten van, chocola. Ik krijg er geen puisten van. Nou, gelukkig maar. Wie denk jij dat het is? Of wat? Nou, ik, denk dat, ik denk dat het gaat om de btw-verhoging van 19 21 procent. Ja, ja. Dat denk jij. Ja. Nou, dat is, het, het, het is, het is niet goed. Nee, dat wist ik zelf ook wel. Ik kan al lang en breed over lullen, maar het is niet goed. Oeh, het nee, nee, nee, van. nee. Ik heb trouwens een leuk weekend gehad. Ja? Nou, ja. vertel. Nou, ik was met een collega zaterdag uit lunchen. En de vrijdag daarvoor hengelde een andere collega of ze wel mee mocht of niet mee mocht. Ik neem aan dat dit weer allemaal vrouwelijke collega's zijn, Sico? Uh, ja, want zoveel uh, mannen zijn er niet op de werkvloer. Oh? Die had zich dus zelf uitgenodigd en zegt: Ik kom ook. Oh. Nou, daar hadden wij dus niet van gediend. Nee. En dat hadden we ook nog een bit duidelijk gemaakt. Oh. En uh, ja, we hebben dan een etablissement in Leiden, wat vrij luxueus is, toch netjes is. Dat is aan de prijs, mag je wel gewoon zeggen. Oké. Okay. En het heeft een mooie naam. Maar die, die andere collega die hengelde op vermeed mocht, die weet dat niet te vinden in Leiden. Die is een beetje wat dat betreft uh, zwakbegaafd. Oh. Dat zijn ze allemaal, oh jongens, goed. Of, of, of een aantal na. Hè? En jij niet, hè? Of jij ook? Uh, ik ben een van de, de, de hoogstbegaafden daar. Oh, oké. Okay. Maar je kukel ik u wat boven de 130 uitsteekt. Nou, dat mag je wel zijn. Ja, precies. En de andere zit heel rond op 180. Wat? 180 of nee, 180? Oh ja, nee, oké, okay, goed. Nee, dan weten we waar we het over hebben. Ja, precies. We ook maar, Snico? Niet verder tellen dan 2. Nee, oh jee. Dat is heel erg. Ja, dat begrijp ik. Je kunt ook geen tekening lezen. Die kunnen ook geen weeggal aflezen. Kunnen, zou staan dat ze hem in kunnen stellen? Nee, maar fijn dat jij er bent om leiding te geven, Sikko. Ik geef aan een van de mannen leidingen, ja. Is goed. Sikko... luistert er iemand mee. Uh -huh. En die hoor ik uh, morgen wel, want het is vandaag maandag. En morgen zie ik hem weer. Het is morgen is dinsdag. Oké. Okay. Sikko, ik ga door. Oh, het is uh, geen... Ik ga je uh, afsluiten, lieverd. Ja, uh, het. Ja? het. is geen btw. Nee, het is geen helemaal fout. Dag. Doei. We hebben nog een beller uh, uit Zoetermeer. Dag Ben. Goedenavond. Ben, mooi luisteren. Ik zie wie, wat jij denkt dat het is. En uh, hou, hou, blijf je aan de lijn. Ik ga even het laatste fragment voorlezen. Ja. ja. En het mooie is uh, dat hij dus één ding tegelijk op tafel van de hoge heren gooit. Hè? De, dat hij dus gewoon zegt islam. En niet gelijk islam en Europa. Hè, dat ik dus bij de pop niet denk, wie is nou de schuld van die dure benzine? Is dat de islam of is dat Europa? Precies. Eerst was het dus de schuld van de islam, dat snap ik. En nu is het de schuld van Europa. Dat is toch simpel. En dat is goed ook. Wat, bedoelt hij nou met, wat bedoelde jij nou met uh, goed ook? Nou ja, da, dat we dus eigenlijk helemaal niet bestaan. Ja, dat is best wel goed, eigenlijk. Oh yeah. Nou, zeg het maar. Henk en Ingrid, of een van beiden? <laughs> ja, nou, ik dacht, dat het toch een mooie dialoog. Het was een mooie dialoog tussen Henk en Ingrid. Je hebt het helemaal goed. Dus uh, je hebt uh, maar liefst twee knijpkatten gewonnen. Oké, okay, ja, Ben? leuk. Nou, blijf aan de lijn. Francis noteert je gegevens. Ja, oké. Okay, dankjewel. je Doeg. Hoi. Wat gaan we draaien? O oh, ja, Oscar Brown Jr.? I've always lived by this golden rule, whatever happens, don't blow your cool, you gotta have nerves of steel, and never show folks how you honestly feel, I've lived my whole life this way, for example, take yesterday. I breezed home happy bringing her my pay. Her note read, so long savvy, I have run away. I threw myself down across our empty bed. And this is what I said. So I went for the road it at an all-night bar. Wound up so loaded I tore up my car. The judge threw the book at me, and when I read his sentence, there I sit. I was cool. So I said, she's the only one I have to thank. And I found her and pulled my gun and fired point blank the shot whistled right straight past that woman's head and killed my hound dog dead oh! <laughs> as they carried me away i was overheard to say Oscar Brown Jr. Heerlijke plaat. Uh, Sin and soul and then some more. Ik vind alles lekker ervan. Uh, uh, Johan Velder die uh, stuurde mij een uh, liedje. Uh, uh, ja, De eerste uur lied kan ik er al een stukje van horen. Ze hebben een hele mooie ode aan, uh, aan, nou, aan Venus gemaakt. Het nummer van uh, Shocking Blue. En een ode aan uh, Mariska Veres natuurlijk. Het is wel grappig, hè? want onlangs is... Ik heb hem niet gezien. Ik ben niet zo'n tv-kijker, maar uh, ik weet dat uh, Dirk Jan Roel even... een documentaire had gemaakt over het nummer Venus. Hè, uh, van... Shit, hoe heet die nou? Oh, dan ben ik zijn naam. Nee, de schrijver. Oh, zie je? Dat stond in mijn draaiboek, maar ik heb het verkeerde draaiboek bij me. Nou, goed, maakt niet uit. En uh, laten we gewoon gaan luisteren naar de regas. MUZIEK Venus had een goddelijk lijf, zeker weet u. Op en top een lekker wijf. Als een man haar tegenkwam, stond hij gelijk in vuur en vlam. Mariska, ma, ma, ma, ma, mariska. Mariska Venus, voor mij blijf jij Mariska Venus. Mariska Venus, voor mij blijf jij Mariska Venus. Zeker weten. Oké dan, voor altijd. Ja, dat klinkt wel lekker. hoor. waren ha, ja, slacht als de nacht. Het kan ook zijn dat dat aan mijn oude televisietoestel lag. In mijn Hitler gaat ze nemen uit omlaag. Voor mij blijft ze de Venus van de haag. Mariska. Ja. Mama, mama, MA MA MARISKA Lekker bij, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, MARISKA mama, mama, mama, mama, voor VENUS Mariska voor mij blijft jij maar Mariska Venus. zeker weten wij. Mariska Verus, voor mij blijft jij maar Mariska Venus. Nine nine o de Robbie van Leeuwen, was ik even kwijt. Um, nog een uh, ontzettend lekker uh, nummer. Deze, Keep on Pushing. Woe, love it. <laughs> oh, somebody, somebody just... <laughs> somebody's a blessing. <pleasure. laughs> Tell me why. It's so hard to find a way to come together with peace of heart and mind. And no one can deny we can't survive in this world alone. Hatred and